De Russen zouden de zogenoemde dubbele slagtechniek hebben gebruikt. Daarbij wordt kort achter elkaar twee keer een raket op hetzelfde doel afgevuurd. Naast drie doden zijn er zeker 16 gewonden onder wie twee kinderen. Mogelijk liggen er nog mensen onder het puin. Kharkiv ligt de laatste weken veel onder vuur. De Oekraïne zou van de VS toestemming hebben gekregen... om bij het afslaan van aanvallen op Kharkiv... Amerikaanse wapens in te zetten op Russisch grondgebied. De Slovaakse premier Fico is weer thuis na de moordaanslag van twee weken geleden. Hij is volgens Slovaakse media ontslagen uit het ziekenhuis, maar dat is nog niet officieel bevestigd. De 59-jarige Fico, die bekend staat als pro-Russisch, werd op straat neergeschoten door iemand die zijn beleid afwijst. De 71-jarige schutter werd meteen opgepakt.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 you 9. Zie FN.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 Zijn. I'm